NOS-nieuws van 10 uur. Dit is door al met het NOS-journaal. De gijzelingsactie in een hotel in Ouagadougou is beëindigd. 126 gijzelaars zijn door commando's bevrijd. Maar er zijn ook tientallen mensen omgekomen. Onder hen ook drie van de terroristen, meldt de minister van Veiligheid in Burkina Faso. Het Splendid Hotel in de hoofdstad werd gisteravond door terroristen aangevallen. Ze hadden het gebouw volgehangen met explosieven, waardoor het lang duurde voor de veiligheidstroepen naar de hogere verdiepingen konden. Hoeveel mensen er precies zijn omgekomen is nog niet duidelijk. Bij een café in de buurt van het hotel zijn de lichamen van tien mensen gevonden. Terroristen schoten op de terrasbezoekers van het café en daarna gingen ze het hotel binnen. De directeur van een ziekenhuis heeft zeker twintig doden geteld. De leeftijdsgrens voor een IVF-behandeling kan mogelijk omhoog, van 45 naar 50 jaar. De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynecologie onderzoekt dit. Minister Schippers vroeg de vereniging anderhalf jaar geleden al om een advies... Maar dat verzoek bleef onbeantwoord, schrijft de volkskrant. Nog leraar zegt dat het dossier als een hete aardappel wordt doorgeschoven. Medisch gezien is er volgens hem geen duidelijke leeftijdsgrens voor een IVF-behandeling. Hij zegt dat het puur een ethische kwestie is of we zulke oude moeders willen. De NVOG denkt over een half jaar met een advies te komen. In Zomere Heide in Brabant is de stank van drugsafval alleen maar erger geworden... na het leegmaken van een gierkelder waarin drugsafval was gestort. Het chemisch afval was daar gedumpt door criminelen die er tot vorig jaar ecstasy produceerden. Dat leidde tot stank en ademhalingsmoeilijkheden bij mensen in de buurt. De gemeente liet afgelopen week de kelder leegzuigen, maar het meeste afval zit onderin aangekoekt op de bodem. Daardoor komen de chemische dampen makkelijker vrij, wat tot meer overlast leidt. Volgens burgemeester Veldman van Zomeren moet eerst een stal worden afgebroken voordat de rest van het afval kan worden verwijderd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 Is zin in ZFM. ZFM met nu groene morgen Zandvoort. Da, da, da, da. Uh, wij zitten hier uh, van 10 tot 12. En als je radio wil komen kijken en luisteren, en er zitten al heel veel gezellige mensen hier uh, in de studio en in, in Hotel Hoogland en tegenover mij ook. En dan gaan we het straks over hebben met wie gaan wij allemaal praten. Nou, we beginnen met uh, ja, de, de, de, de winnaars van het uh, jeugddebat. Zitten hier voor, uh, voor ons Sarah Kok en Jeroen Ouderdorp.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 en we sluiten af ja, met uh, Hans Reimers over Jessie Zandvoort. Dat is weer het eerste concert van het nieuwe oh. jaar. En het eerste concert van Classic Concerts met Toosbergen. Ja, en zoals gezegd ja. zitten wij uh, hier aan tafel met Gerrie Rutte. Goedemorgen. Ja, goedemorgen mensen van de ja, De techniek wordt gedaan door Gasper Currenson. De redactie is gedaan door Yvonne Roosendaal. Gert van Kuik. En jij hebt de eindredactie weer. Prima. Het ja. ziet er weer leuk uit. De koffie wordt gedaan door Yvonne Roosendaal. Dus kom gezellig. En wij doen een presentatie. Nou, het onderwerp hebben we al behandeld. Goedemorgen. Goedemorgen.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 Volgend jaar zijn er weer groep achter die ja. opnieuw. En mogen jullie dan er ook weer bij zijn? zijn? Um, nee. Of mag dat niet meer? Als je gewonnen nee. hebt, mag dat dan niet meer? Nee? nee. Nou, zeg maar, we, we zitten, zitten niet meer. We zitten niet meer. Dan ben je, bent ja. Al ja. Al ja. Al je weg, je weg. Je dat is weer weer waar. Ja. waar. Ja. Ja. En maar uh, nee. jullie hebben een, een, een, een, een, een tijdje voorbereid en uiteindelijk komt dat debat. Vind je het nou niet jammer dat, dat dat dan stopt? Zou je niet liever uh, één keer in de maand nog met die hele raad bij elkaar komen en over Zandvoort Schoon of over de skatebaan willen ja, praten? Ja, het lijkt me wel leuk. Ja. Want je hebt wel, ja, want jullie leren natuurlijk wel goed met uh, debatteren. Hè? Dat is natuurlijk ja. ook best wel. Uh. Leer je dat op school ook? Uh, uh, ja, we hebben. Het was wel ons eigenlijk een sterk punt, want we hadden nog op school, net voordat het debat begon, hadden we nog even geoefend. En daar waren we uh, al in de stemming gekomen van debatteren. Uh, met, met, met wie oefen je dan? Uh, uh, met met de hele elkaar? Klas. Ja, met de hele klas? Ja, ja, ja, Eerst ja, ja, met elkaar en dan uh, met de hele klas. De klas wordt dan gebruikt als raad, zo maar zeggen. Yes, ja, je ja. gooit gewoon een onderwerp in en daar moeten we gaan over debatteren. Ja, dat is hartstikke goed. En soms zeg mag je ook gewoon, als je voor bent, ook gewoon doen alsof je tegen bent ofzo. Gewoon... Ja, ja, ja, ja. Dat ja. is moeilijk. Je speelt je gewoon. Wil. Dat is uh, moeilijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Je wil wel, maar je moet ja. tegenstemmen. Ja, dat ja. vind ik lastig. <laughs> lastig. Dat dus is tegenstrijdig, hè. Deze ja. ja. ja. Hey, um, ik kom toch even terug op de skatebaan, want ik voel bij jou. Nou, ik voel bij jullie altijd de skatebaan gerepareerd moet worden. Ja, dat dus vind ik ook. Ja, ja maar het, het kost best wel geld. Maar ook... het kan natuurlijk niet ophouden bij een debat. Lugend je moet nou natuurlijk doorgaan met uh, uh, ja. actie voeren dat ja. er wat gaat gebeuren. Ja, maar um, we hopen ook een beetje dat ze er het meenemen. Dat er misschien toch nog wat aangebeur okay. aangebeurt aan ja.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 Uh, ...goed over nadenken, dan kan er nog een oplossing zijn, maar dat, die oplossing moet nog komen. Ik zie in jou wel een uh, toekomstige <totstukken> raadslid, <met>, want <totstukken> je, gaat je, je gaat goed met je verloren punt om... ...en je probeert het zo om te baden. Ja, ja, ja. Ik vind ja, het uh, knap. Ja, um, heb je daar ideeën dat je later denkt van nou, ik vind het toch wel leuk, ik, uh, ik ga er wat nou, mee doen? Nou, ik weet om. het eigenlijk niet. Laat het je het rustig? Ik weet het niet. Ja. Ik vind heel veel dingen leuk. Dus. Ja. ja, je ja. bent nog zo jong. <totstukken> Ja, ik weet het niet. Anders. Weet je, ik doe het best wel vaak met mijn broer. Maar dan op een andere manier. Oh, ja. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, de um, ik denk niet dat het gaat gebeuren. Je nee. weet het nooit. Nee, weet ja, ah, inderdaad. Nooit. Maar ik denk niet dat ik... Uh, die ambitie heb je niet. Ja, inderdaad. Ja. ja. Nou, dan gaan we gaan dat. Uh, maar ze uh, hebben iets meemaken. gewonnen, toch? Jullie en zij hebben wat gewonnen. Wat ja. Hebben jullie ja. Gewonnen? Nou, deze radio uit. Uh, nou ja. En, um, <laughs> en nog wat, toch? En um, een lunch met de burgemeester en zo Nou, dan wat. kun je met de burgemeester kun je toch ook, als je met, uh, met hem lunch, kun je toch ook over die skatebaan met ja, hem het een doen. beetje. <laughs> hè? Het leuk om te praten. Ja, ik denk dat dat zeker wel een goede gelegenheid yeah. is. Yeah. Ja. Leuk.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 Uh, wand of hoek in het museum? Ja, ik heb een eigen zaal met uh, ja, werk van het laatste jaar. Eigenlijk een soort explosie van, uh, van ideeën. En het zijn meer dan vijftig tekeningen in één zaal. Dus. Dat is compleet anders dan Wiesman, hè? Met ja. Jouw ja, werk. ja. ja. ja. ja. Je, je hebt al eerder in het museum uh, gehangen, ja, ze hebben het... ook uh, In de collectie hebben ze werk van mij, ja. Wat heb jij schilderijen en verveelden? Uh, het zijn vooral tekeningen, allemaal hetzelfde al formaat en je kan het juist surrealistisch metafysisch uh, ja. Ja, doen. Een hoofdzakelijk met Ecoline uitgevoerd, hè? Ja, ja? Ecoline, okay. Ecoline en Oceaanse uh -huh. ja. ja nou, heel, en, heel met, met een heel verrassend ja. effect. Maar daar komen okay. we straks nog een keer op okay. terug. Ja, okay, terug. Ja, okay. Okay. Ja, op de verrassing. <laughs> ja. Ja, nou ja, Eerst even terug naar de Wiesman. Want uh, Vier organisaties uit deze strijk hebben dat uh, opgezet. Een architectenbureau zit daarachter. Hoe, hoe komt dat tot stand? En, uh, even terug. Het zijn drie organisaties die dat uh, geregeld hebben. Uh, de, dat is het ABC uh, Architectuur uh, uh, Museum. Het uh, Haarlem. Het Museum Haarlem, Haarlem. En het Zandvoorts Museum. En samen hebben die een aantal jaren geleden al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 Ja. Hij was leerling bij Verwij. Ja. En, uh, ja. Hij is wel degelijk Zandvoorter. Hij heeft jaren, vanaf 1951 tot 1988 in Zandvoort gewoond. Okay. Weliswaar in Bentveld, maar dus gemeente Zandvoort. Ja. Ja. Precies op de grens, op de Teunersbloemlaan. Tegenover een heleboel andere kunstenaars die op Groot Bentveld zaten. Ja. En die kenden die dus ook allemaal. Want in 1955 komt onder andere daar, uh, uh, hoe heet die, uh, Wim Stein? Wim Stijn wonen. Oké. Okay. En die zijn van gelijke leeftijd. Dus die jongens die kennen elkaar wel. Er is dus een hele groep kunstenaars in, die, ja, ja, ja. Uh, in het Wim Ja. Bentveld, ja, ja, ja. Hè? ja. Dan de... val jij er een beetje buiten als ze okay. rassant worden. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja. En je bent ook niet van die slater, ja dat klopt. Ja, ja maar goed, uh, het zit wel in je genen ja, ja, ja, dat ja. zeker. Ja. Ja. Uh, dus uh, wat, wat dat betreft zullen we elkaar best wel heel erg goed gekend hebben. Ja. Ik wil een beetje naar die verrassing toe, want dat... Ja, uh... ja, dat het ook, ja. He, <laughs> nou, dan spreekt dan, dan, dan we stappen we van Wiesman over. We gaan even nee, het gaat om Wiesman, ja, ja. ja, nee, hè? Nee, het gaat in eerste instantie dat gaat, over die, het gaat niet uh... alleen over Wiesman, ten tentoonstelling. Het gaat ook over Roland Doon van Tetrode. En over uh, uh, of en, uh, en Monique Veenendaal. Mm Heel -hmm. de kunstenaars uh, in, uh, in Roemendaal. Ja. Die hebben een, ja. een twaalftal uh, sculpturen.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 Er dus de ruimte is ruimte is leeg, ja. leeg. Ja. Ja. Ja. En, en uh, wij wisten dus dat we dat we in ieder geval schrille contrasten wilden hebben. En daar hebben we Roland voor uitgenodigd om het schrille contrast toe te voegen. Mm -hmm. toe, toe te voegen. En dat is aardig gelukt, hè, Roland? Ja, dat vind ik. Mijn zaal was echt een explosie van uh, ja. uh, gek ideeën. idee. Gek idee. Ja. Gekke idee ja. Ja, ja. En uh, zo het verklappen. waarom nou, buiten. Nou <coughs> uh, nee? Ja, maar ruimte Als je binnenkomt. De, dan ruikt het naar, wat zit er op de wand? Koffie. Ja, koffie. Echt waar? We, we hebben ja. met koffie geschilderd. Ach. Niet dat we in een volledige abstractie van thee en koffie en andere producten zijn gevallen, maar...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 echt met koffie, echt de koffie gaan, gaan wassen, zeg maar, met spons. Of... Het is een mooie kleur, ja, ik. En een, ja. verschillende lagen, want dan krijg je een soort, ja, een soort uh, dronige laag. En het vers, ja. versterkt enorm de, de kleuren van... Uh, de, want ik heb er echt, echt erg explosief werkt. Het lijkt een beetje op, op Cobra ook, maar ja. het zijn meer ja, verfrissende ideeën. Hoe kom je dan erop om dat met koffie te doen? Ja. Ja. Nou, nee, hij, hij vult zijn Ecoline uh, aan met ook uh, randjes koffie. Ja, oh? ja. Om, ja, zo, ja. Om, om, het is zuinigheid om kleur, of, of gewoon... Nee, het is mooie kleur. Ja. Okay. Kijk naar het sepia uh, ja. van Rembrandt in zijn ja. tekeningen. Dat is ook diezelfde kleur. Maar om hier inktvissen te gaan malen, dat, dat, dat, dat <tie> vond ik Dat meen. is ja. wel een beetje ver, ja. hè?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 De andere helft, uh, ja die mogen we niet tonen, want die, uh, die is niet uh, van de huidige en, familie. En waar, waar komen deze? We komen echt uit de familie Wisman? Zijn ja, ja, ja, ja, ze van? Ja, de, de, de, de, de, hit, ze... de nicht van uh, Hans Wiesman, die, uh, die is het uh, op het spoor In, in hebben jullie ze. Nee, nee, nee, die is eigenaar is. Maar jullie um, hebben ze nu in Bruikling voor ze de nu, tentoonstelling? Ja, ze komen, uh, ja. maandagmiddag worden ze gebracht en dan gaan we ze ophangen en dan... Uh,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 Je krijgt niet de schilderijen. Uh, nee, nee, nee, nee, zo werkt het. Nee, ze moet het bij hun eigen wand. Ja. Ja. ja, dat is hem dus. Dat is één ja. ja, ja. ja, ja. dus van de dingen. Er zijn wel meerdere dingen. Ja. Ja. Hey, het is wel uh, ook interessant om naar die andere twee tentoonstellingen uh, ja, te ja, gaan kijken. Het, ja. hè, want uh, het beton staat bij het architectencentrum ja, en zo. Midden ja. op straat. Ja? Dus... Er wordt uh, een relief uh, uit de Sint-Peters. Uh, wat, wat, de Sint-Peters is een LTS in Haarlem. Ja. En die, uh, die, die, die, die school die is afgebroken. En Weet bij de ja. En, maar, en, en een flink deel is toen van, van die wand die hij gemaakt heeft, als beton, beton relief, is uh -huh. is gesloopt. En ja... Uh, het, er wordt ook tevens aanstaande vrijdag op die opening een, uh, een uh, website voor uh, Biesman uh, gelanceerd. Die was er niet. Maar die is mede dankzij een zandvoorter uh, Dick Bol uh, ja. tot stand gekomen. Ja. Die heeft daar een aantal uh, crowdfundingen die een aantal dingen kunnen, kunnen bij elkaar brengen. Wat ons meteen inzicht gaf hoe dat uh, in de toekomst met het Standsoorts Museum zou moeten. Ja. En dan blijkt dus uit dat je eigenlijk nooit iets binnen kan halen. Nee, Nee. dan moet je goede vrienden worden met Bernd Snijders als hij straks aan de begin is en dan misschien dat je dan een zandvoort roept en dat je dan in plaats van 4.000, 5.000 euro krijgt voor een jaar. Nou, daar kan je niet van leven. Nee, maar uh, waar, waar, die kant wil ik eigenlijk niet op. Dat eerlijk... ja, gaan we ook niet op. Nou, ik zal je, ik zal je eerlijk stellen, we gaan straks wel die kant op met de, ja, ja. Met de heren uit de, ja. de politiek, want ik heb uh, de discussie gelezen en daar vloeit wat uit. Ja. Um, Onder andere ook CFM, hè, als je stiekem goed leeft. Ja ja ja. ja, ja, ja. We hebben het stuk gelezen. Nee, maar die ik vind ik die, die, wel. Die de, de tentoonstelling wordt in, al, op alle drie, in alle drie de musea tegelijkertijd geopend. Oh, het, he? ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Volgende week. Dat is fun. Eh, ja, de twee, Aanstaande, aanstaande de 22. Vier 4 uur in het Zandvoors Museum zal uh, de huidige wethouder van culturen doen, Gerard Jan Bluis. Ja. En die. Uh,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 architectencentrum? Dat zit op dezelfde adres. Ze uh, hebben dezelfde Museum Haarlem? Oh. Museum, de museum Haarlem oh. en het, zit zit oh. zit oh, het, oh. het Het Museum Haarlem is het voormalig uh, historisch museum zuid Kennemerland. Oh. Waar oh, ja. we in het verleden al mee ja. samengewerkt hebben. Met diverse tentoonstellingen. Over dat het Zandvoortse strand en de dergelijke. Maar ja. dat is in de jaren negentig. Ja. En we zijn inmiddels zo ver weg dat we dat eigenlijk niet meer goed doen. Dat wil je niet meer doen. Jawel, waarom niet? Tot hoe lang blijft deze tot 13 maart zie ik? In Zandvoort blijft hij tot 6 maart begreep ik. Eh, 28 maart zat uh, Ja, maar ja. Dat, is, nee, dat klopt niet. Want daarna krijgen we een tentoonstelling over Frans Molenaar. Juni 2016. Dat klapkalf, een beetje. En dat ja. dat ja. wordt een hele mooie. Ik had hem al zin. gehoord. Ja, ja, ja. <laughs> en, Leuk. De naam had ik al gehoord. En in, maar... in Haarlem is de armoede toegetreden bij het museum Haarlem. Dat zou, oh ja. dat zou dicht gaan. Dus dat heet, deze tentoonstelling heeft ook even op scherp gestaan. Of hij wel doorging <kwijnt> in, in de Wiesman tentoonstelling dan.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 Vanwege de kosten. Dus komt er een kwel in land dan. Ja, ja, ja, ja, er wordt flink tegen aangehaakt ja. en het is natuurlijk makkelijk, want er is geen enkel verweer. Ik uh, bedoel, Ach, nee. de, de meest rendabele uh, hoe heet het, museum in Nederland is het Frans Hals Museum, maar die heeft nog altijd meer dan 60% bijdrage nodig, Precies, ja, dus het als is, het, het, het landvoortsmuseum ja. dat het ook nodig heeft. Nee. Ja. En de kosten kunnen best naar beneden. Maar... Dat, de eilanddiscussie ja. intern in het museum gaat worden. Uh, ja. Rond... Ja. Ja.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 Dat is makkelijk gezegd. Ja, maar maar uh, haar, ja. er komen toch mensen kijken, Jan? Ja, ja, ja. ja. ja wij, en we proberen er al eens altijd aan te doen om het museum een beetje meer op de kaart te zetten. Uh, maar goed, inmiddels weten wij uh, dat dat. Uh, dat, dat, dat kun, daar moet je moeite in blijven stoppen. Ja, dat, ja daar kun je, dat je niet mee, mee stoppen, hè? Nee, nee, maar goed, nee. het, het, punt, het centrale punt waar het museum staat is niet het optimale punt. Uh, we zien dat mensen uit Grandorado echt niet naar het Zandvoortsmuseum komen. Ook niet bij slecht dat, je kan het proberen te trekken, maar we hebben het al een aantal keren geprobeerd. Het is te verstopt, het ligt er niet ja. in de route, zeg maar. Eigenlijk. Nou ja, dat wil het Museumplein in Amsterdam lag er vroeger ook niet. En, ja. Door, door naar heel veel miljoenen tegenaan te flikkeren. En dan, eigenlijk de enige kunstenaars die we hebben daar neer te hangen. Ja, ja, Dan, dan komen de mensen naar de Oude, nou ja. Nou, ja. oude ja, jullie uh, doen ook uh, kunstenaars die nog bezig zijn, ja. dus dat is ja. ook uh, belangrijk. Ja, nou, dat is heel belangrijk. Ja. Maar je zijn ja, steeds wel weer bij... terug in wat we vroeger hadden, maar... Nee, je gaat is... ja, ook laten ja, ja, zien ja, wat ja, er nu is. Je, nou, nee, ja, ook, ook met Menno en Monique. Dat, dat, dat ziet er echt heel mooi uit. En, en Menno komt heel vaak in Zandvoort ook met zijn eigen geluid. Ja. En je, ja. Ja. Hij speelt ook nog geluid. Zoals dus drummer van een band. Oh, okay. Nou, dat kan ook op een zondagmiddag. Nee, op Hij heeft hij diverse gecreëerd. Hij heeft zelfs volgens mij het hele project dit jaar geleid.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 Aanstaande vrijdag is de opening in alle drie de uh, uh, musea ja ik zit bij het architectenbureau, vind ik geen Nee, het is geen architectenbureau. Nee, die het heeft er het de de de de is een <laughs> centrum. Het is een centrum, ja dat zit bij mij een beetje in de ja. knoop. Maar goed, dat het komt, het wel, weer, uh, komt er wel een keer uit. Uh, hij blijft bij jullie uh, tot 6 maart. 6 maart en dan komt er een volgende tentoonstelling. Uh, moet jij dan ook opruimen of uh, mag, je, mag jij blijven hangen? Nee, maar nee, nee, hij, hij nee, gaat ook nee. Hij gaat ook ja, nee, weer weg. Ja, ja. Oké, okay, nou, uh, ontzettend bedankt voor de komst. De kleur blijft wel, die koffiekleur blijft wel. De de ja? Ja? Oké, ja? oké. Okay, okay. <laughs> hey, ontzettend bedankt voor de komst. En uh, ja, wij leuk. hopen dat er genoeg uh, publiek komt om, uh, uh, om te kijken. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Ja.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 Dat is, ja zover ik weet, uh, ik, ik kan alleen maar voor mezelf spreken natuurlijk, zijn wij uitgenodigd. En dan ga je uh, ja, dat is als, zeker specifiek als, voor jou, uh, als dan ga je natuurlijk uh, grijpen die kans met twee handen aan. Het is een leuke opdracht natuurlijk. En, uh, en ik ja. toen wij uh, ja. bezig waren zagen we in een keer in de in de krant van de Biaze zagen we een plan. Dus ja. toen ja. hadden we al even zoiets oh. Ja. Uh, maar goed, uh, uh, made the best win. Het uh, dus dat. Dat was wel even, uh, even dat we dachten van oh ja. Maar goed, ik, ik, ik denk dat het alleen maar goed is voor Zandvoort euh, dat er drie plannen zijn. Ja. Om, om ook vergelijk te hebben en waar willen we nou naartoe? Ja, waar willen dan we dat nou nou ja. te kiezen valt? Ja, ja, ja, ik denk dat, ja, dat waar nou wil je, je naartoe goed. de belangrijkste vraag uh, gaat worden. Ja, ja, ja. Um, nou, de meeste mensen hebben de, de tekening al zien. Ik heb hier een, een foto liggen waar je zelfs ingeprojecteerd is. Uh, met de rode Dus hoe, hoe, hoe kom je daarop? Um, nou, je, je gaat eerst goed kijken naar het bestemmingsplan. Daar val je een en, klein beetje buiten geloof ik Ja, klopt. En uh, wij, wij bleven maar analyseren en analyseren uh, zagen dat er een hele hoge bebouwing aan de hoge weg kwam. Uh, vanuit hier, uh, vanuit Hoogland, zit je tegen een parkeergarage aan te kijken uh, en uh, er komt een grote flat uh, tegen de watertoren aan. Uh, nou, en...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 Uh, dan gaan ze ook kijken van wat is deze grond waard? Is. Wat willen we als gemeente? Ja. Willen we zelf die parkeergarage Wie bepaalt houden? Wie gaat dat bepalen? De gemeente? De, de, de, de gemeente okay. Ja, de gemeente. Die gaan, willen we nog, uh, net als het LDC, een parkeergarage houden? Of, of niet, in ja, eigen ja, beheer? Ja, ja. Ja. Of willen we dat na die ontwikkeling... Daar heb ik een nieuwsje voor. In de oh. kerntaakdiscussie wordt daar nogal wat over gesproken. Oh, o, moet dat weg. Nou, dan, dan weten we dus <laughs> al een klein beetje van waar dat... dat, dat nou ja, uh, dat is nieuwe informatie. Dat is interessant. Uh, dus, uh, maar wat ik eigenlijk terug wil, uh, je zegt, er worden twee plannen nader bekeken. Dat betekent dat er al, wel, welk het ook is, valt er één af. Ja, ja. Waar, het waarom, zou wel spijtig zijn als wij dat zijn. Maar, uh, okay, dat, ja. maar waarom kiezen niet gelijk voor één plan? Ja, dat zou ik... Ik, ik heb me de best win en dan... Uh, ja, nee, dat, dat, dat, dat, dat nu, is niet met mijn hart gegrepen natuurlijk. Nu, uh, wie het dan ook zei, he, eentje gaat eruit en tegen twee anderen zeg ik je mag doorontwikkelen. Ja.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 Heel mooi ook hoor. Maar dan zal de Ristie worden aangekocht en verkocht moeten worden. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat is dus een heel ander plan dat, natuurlijk. Maar goed, ja, daar, daar ga ik weer niet over. Dus. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. Ik, ik gooi het me sowieso op. Ja. Uh, het is natuurlijk allemaal begonnen.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 Oh, okay. dus, uh, en dus kun je gewoon. Dus kan dit parkeerplaats, en uh, die kunnen gewoon zo blijven. Ja, er zullen wat kolommen tussen moeten En uh, we gaan aan de randen gaan we wel bebouwing zetten. Uh, zodat we in ieder geval niet uh, dus, uh, de, de parkeergarage inkijken. Uh, nee, maar dus, dus als ik hier nou gewoon naar buiten kijk.. Dan ziet u huisjes. En ja. dan zie ik dus niks van. van, auto, uh, van een van een muur van een, uh, van een parkeergarage of zo. Nee, nee. nee, daar, nee daar ging het even. Dat dan even. Zijn, er, uh, daar ja. uh, Aan deze zijde. Uh, en dat, ik wijs nu even naar buiten. Uh, nou, we, uh, we kijken ja. richting. Dus uh, daar hebben we nu jongerenhuisvesting, hebben we daar in Maar ja, alles is natuurlijk nog heel flexibel. Maar dat was even ons idee, ook omdat er gewoon heel weinig jongerenhuisvesting in Zandvoort is. En voordat je het weet, worden dit. Maar een hele luxe villa's. Ja. En dan sluit het ook weer niet echt goed aan. Het nee, Op... nou, is, is nee, wel dat is goed heel dat heel je dat goed. uitlegt. Want uh, uh, er zijn mensen die het plannetje gezien hebben. En zijn zo. Dat worden allemaal dure villa's voor heel veel mensen. Nee, nee, nee. nee. Um, hoe is die verdeling? Want we we hebben, je, je hebt jongeren. Ja, we hebben zo'n, volgens zo <coughs> mij zo'n... Uh, kijk hoor. 50 units van onder de bij de 50 vierkante meter. Of dat... Nee...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 Plein. Die huisjes, die ja. hebben we echt opgepakt en daar, neer, daar neergezet. En dat is ook, ja, daar zitten hele grappige hoekjes. Zitten ja, het is een beetje hofjesachtig ja, ook. Ja, ja, ja. Je, je kunt er gewoon met de auto kun je er oprijden. Ja. heb je ja. wel ja. dat je, sommigen hebben een parkeergarage, uh, daar nog in zitten. Uh, anderen die parkeren, scheef in hun tuin. Dus het ja. is echt uh, zoals ja. hetzelfde plein. Ja. is. Ja, leuk. En hoeveel uh, woon heb je totaal erin? Met de dure woningen en starterswoningen? Uh, we hebben, um, dit is een cohen-vraag, want nu, uh, <lacht> ja ja, u heeft mij nu wel absoluut <lacht> pakken <spart>, ja, deze cijfers zat te praten. Ja. <lacht> maar, uh, uh, kijk, ik, ik vraag dat, omdat... Uh, we hebben zo'n uh, 25 woningen rondom de toren. Ja, yeah. mm -hmm. En dan nog zo'n zo uh, 20, 20 woningen uh, wat, wat groter... en dan een behoorlijk contingent uh, wat woningen. Mm -hmm. Dus in die hoed, uh, hoedanigheid moet u ongeveer denken. Ja, oké. Okay. Ik vraag dat omdat uh, uh, mensen kijken naar een plan... en zien dan... Oh, dat zijn maar zoveel huisjes... En het volgende plan wat hier komt, dat heeft een aantal uh, ja, heeft wat zo, grotere... Ja, en dat nee. ziet er dus uit als meer woningen. Nee, maar, maar dat, dat nee, het zijn het zijn blijkt... het, het, het lijkt. andere niet, hè. Maar ja, het, het blijkt het ongeveer hetzelfde te zijn. Mm -hmm. ik, oh, nou ja, ik, ik, ik, ik denk zelfs dat wij wel de hoogste dichtheid hebben. Want dat is het leuke van... Uh, ik heb een aantal verbouwingen in het Schelpenplein gedaan. En dan zie je dus hoe ontzettend intelligent die huisjes allemaal tegen elkaar zitten. Ja, schakelen. En dat je ja, op ja. een heel klein stukje ontzettend veel huizen En met die gedachte kwam ik ook van... Nou, hoe kunnen we nou wel veel woningen maken? maar op dezelfde manier. Nou, en dat blijkt dus uh, dat dat inderdaad kan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 Uh, maar ja, dat daar op een gegeven moment nog uh, wat aan gesleuteld moet worden. En dat de stedenbouwkundigen dat, daar ook nog zeggen van dat nou dat profiel, dat willen we nog iets aanpassen. Ja, en ja, die ja, functie, ja. kan dat niet iets anders? En bewoners die op een gegeven moment ook zeggen van nou, uh, mag, mag dat dakje net even gedraaid worden? Dan heb ik beter uitzicht. Ik zeg maar wat. Ja, uh, ja anders krijg je ook nog uh, iets ja, is, uh, ja, ja. Dat is Het is niet, het is niet ja. strak omlijnd nee, nee, Zo nee. moet het. het is dit, een, is, een... dit is onze visie, uh, ja. zoals ja. wij dit ja. Uh, ja. zien. Ja. Ja. Nou, dit was deel 2 van uh, de, de, de serie... Uh... Verhelderend, hè, toch? Oh. Ja, en uh, nogmaals, uh, uh, jullie plan is te zien op YouTube. En ja. hoe, hoe kom ik daar? Uh, ook al ga je Watertorenplein, ook al zou je liever te... een andere naam hebben, begrijp ik nu. Uh, als je daar op... Nee, hoor, je moet op... kiezen voor, <laughs> voor een naam. Maar kies dan. <laughs> ja. Nee, daarom. Watertorenplein, als je en daar je via je YouTube je op uh, googelt, dan, uh, dan kom je het filmpje vanzelf kom je tegen. En uh, dan kun je er helemaal doorheen lopen en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 Als ik steeds toch honger heb, dan wil ik dit liefde bij jou stillen en had ik een doos vol met vragen.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 Oh, oh, oh, oh,